11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Egypte gaat zich inzetten voor een wapenstilstand voor de Gazastrook. Dat heeft de Egyptische premier Kandil gezegd tijdens een bliksembezoek aan het gebied. Kandil veroordeelde de Israëlische aanvallen op Palestijnse doelen als agressie. Er was een staak te vuren afgesproken voor de duur van het bezoek. Toch gingen de vijandelijkheden door. Israël voerde volgens bronnen in Gaza opnieuw luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Dat zou een vergelding zijn voor nieuwe Palestijnse raketten die terechtkwamen in Zuid-Israël. Zo'n 15.000 huizen van woningcorporatie Vestia worden mogelijk overgenomen door een nieuw op te richten steunfonds. De branchevereniging van woningcorporaties, EDES, heeft plannen om zo'n fonds op te richten. Het in financiële nood verkerende Vestia zou daarmee voor een groot deel uit de problemen zijn. Verschillende grote corporaties zouden in het fonds moeten beleggen. Vestia is in grote problemen gekomen door gespeculeerd met ingewikkelde financiële producten. De Kroatische oud-generaal Gotovina is door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag in hoge beroep vrijgesproken. Gotovina was vorig jaar veroordeeld tot 24 jaar celstraf... wegens het vermoorden van Serviërs bij de herovering van de regio Krajina... De rechters van de Kamer van Beroep oordelen dat er onvoldoende bewijs is dat Kotovina betrokken was bij een vooropgezet plan om de Serviërs te verdrijven. Hij was wel op de hoogte van de misdaden die in de regio werden gepleegd. Maar volgens de rechters is er geen bewijs dat hij de misdaden onbestraft liet. Ook een andere Kroatische generaal die was veroordeeld tot 18 jaar is nu vrijgesproken. De vonnissen werden door Kroaten op de publieke tribune en in Zagreb met gejuich begroet. In Amsterdam-Osdorp is een geldloper overvallen. De man was vanochtend met een geldkoffer op weg naar geldautomaten toen twee gewapende mannen hem overvielen. De man stond de koffer af, die kort daarna door het speciale veiligheidssysteem ontplofte. Volgens de politie is door de verf die daarbij vrijkwam het geld onbruikbaar gemaakt. De twee verdachten die zijn op een gereedstaande scooter gevlucht richting Badhoevedorp. Die scooter hebben we zojuist aangetroffen op de ringvaarttijd. En uh, ja, op dit moment zijn we vooral op zoek naar de twee verdachten. Waarbij dus opvallend kan zijn dat ze besmeurd zijn geraakt... door het ontploffen van die geldkoffer en dat ze dus onder de verf zitten. En hoeveel geld er in die koffer zat is niet bekendgemaakt. Voor de derde keer deze week hebben treinreizigers vertraging opgelopen door problemen in de Schiphol-tunnel. Het brandalarm ging vanochtend af toen de rem van een trein vastliep en daarbij rook ontstond. De tunnel werd afgesloten. De trein reed door naar Schiphol en is daar door de brandweer onderzocht. Er werd rekening gehouden met een brandje in de trein, maar het bleek om een probleem met de rem te gaan. Reizigers hebben bijna een uur vertraging opgelopen.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 Nederland moet beter zorgen voor de gevangenen die in het buitenland vastzitten. En daarom moet onder andere een Europees verdrag worden aangepast. Dat vindt advocaat Jozef Rammelt. Hij is raadsman van gevangenen in buitenlandse cellen. En hij is zo hier ter toelichting. Bij ons mag dan het aantal rokers dalen. In veel armere landen is dat heel anders. Neem Indonesië bijvoorbeeld. Daar is roken juist ontzettend populair, vooral onder jongeren. Dadelijk de dodelijke verslaving en de machtige tabakslobby. En mensen met een verstandelijke beperking kunnen een opleiding tot ervaringsdeskundige volgen. Ze leren hoe ze hun handicap kunnen gebruiken om anderen te helpen. En zo kunnen ze aan de slag bij bijvoorbeeld gemeenten of zorginstellingen. Fine-tunen kunt u met uw muis. Surf naar degids.fm Morgen begint de Europese week van de afvalvermindering. Hoe doen we het eigenlijk op afvalgebied in Nederland? Aan de telefoon Ingrid Aaldijk van de organisatie Milieu Centraal. Goedemorgen mevrouw Aaldijk. Goedemorgen, hallo. Wat produceren we zo aan afval in ons land? Ja, we produceren ongeveer anderhalve kilo afval per persoon per dag. En dat komt neer op 538 kilo huishoudelijke afval per persoon per jaar. En daarmee staan we in de Europese top 10 van de grootste afvalproducenten. En gaat het dan vooral om etensresten? Ja, de grootste, uh, grootste deel van het afval is inderdaad voedsel wat we weggooien. Nou het is een deel schillen, dus dat kun je natuurlijk niet uh, voorkomen. Maar een deel is ook dat we gewoon te veel voedsel inslaan en het toch niet gebruiken. En het dan alsnog uh, weggooien. En dat is heel erg zonde. En daar kunnen we denk ik uh, heel makkelijk op besparen. Daarover zo meteen. Maar op welke plek staan we in Europees Verband? Uh, in Europees Verband uh, staan we op uh, nummer 6 van de grootste afvalproducenten. We doen het wel heel goed als het gaat om afvalscheiding. Want? Want... Daar staan wij... Daar staan we in de top vier. Uh, van uh, landen die het allemaal goed doen? Van alle, Europese landen. van alle Europese landen. Dus we doen het goed als het gaat om afvalscheiding... maar we doen het niet goed als het gaat om de hoeveelheid afval die we produceren. En u zei het al, minder eten weggooien. Hoe doen we dat? Ja, dat betekent eigenlijk simpelweg niet te veel kopen... En ook niet te veel koken, want uh, van, uh, als je te veel inslaat in de supermarkt, dan uh, ja, bederven dingen, dan uh, zie je ze over het hoofd in de koelkast en dan moet je ze alsnog weggooien, ongebruikt. En als je te veel kookt, dan, uh, ja, dan moet je het ook uh, weggooien. Uh, want mensen zijn toch uh, niet zo goed in, uh, nou, met kliekjes koken of uh, dergelijke. Ja, dat maar dat zag u wel, maar als ik dan in, in de supermarkt ben en ik sta voor die schappen... dan zie ik al die voorverpakte uh, ja, groenten, fruit, uh, wat iets meer zijn... en dan denk ik, nou, het kan wel een ontje minder, maar dat kan er niet. Nou ja, je kunt dus in ieder geval uh, letten uh, met uh, de, de aankoop van uh, boodschappen door een boodschappenlijstje te maken. En uh, door uh, misschien niet voor de hele week vooruit al te kopen, zeker niet uh, de producten die snel bederven. Zodat je die in ieder geval een paar keer in de week koopt. Zodat je precies weet van, oh ik heb uh, eters of ik uh, juist uh, niet. Uh, zodat je dat uh, nou ja, in ieder geval zo min mogelijk daarvan verspilt. Dus een berg aan etensresten, wat is er nog meer? Veel aan afval? Uh, veel afval verder nog aan... Uh, Papier En dat is ook heel makkelijk uh, te verminderen door een uh, brievenbussticker. Een op de zes huidens, huishoudens heeft al een brievenbussticker. En dat scheelt al uh, 48 miljoen kilo uh, per jaar aan papier. Of gewoon maar... je kanten digitaal natuurlijk. Hè? Dat kan ook, dan heb je ja, niet meer zo'n berg kanten. dat kan ook. Ja, ja. En iedere brievenbussticker die erbij wordt geplakt scheelt 40 kilo aan papier per jaar. En dan gewoon die reclame ook met die digitaal. Ja. Of niet? Dat zou een oplossing kunnen zijn of niet. Morgen gaat er een internationale campagne van starten. Wat wilt u daarmee bereiken? Ja, wij willen proberen om mensen bewust van te maken hoeveel afval ze eigenlijk produceren. En om te kijken met z'n allen of we dat een klein beetje omlaag kunnen brengen. En dat kan dus met hele eenvoudige dingen. Zoals we net al zeiden met voedsel of met een brievenbussticker. Maar het kan bijvoorbeeld ook door gewoon een tas mee te nemen als je boodschappen gaat doen. Uh, dat doen al veel mensen. Maar jaarlijks gaan er nog steeds 740 miljoen plastic tasjes uh, de afvalbergen op. Dus dat is gewoon heel erg zonde. En ook uh, waterflesjes zijn ook uh, een bron van afval. Uh, afval. Dus probeer uh, van die kleine petflesjes vaker te gebruiken, of neem gewoon zelf een, een drinkbeker mee voor onderweg. Hoeveel afval produceert u zelf? Uh, per dag? Ik, ik hoop dat ik het ietsje beter doe dan gemiddeld, omdat ik me er me natuurlijk bewust van ben. Want dat is een uh. eerste stap, dat je, er, uh, dat, je dat weet. En, uh, uh, dus verder probeer ik ook, uh, als ik kook, om dan uh, de dag erna de restjes in ieder geval nog te gebruiken in een volgende maaltijd. En dat vinden ze thuis lekker? En dat vinden ze thuis uh, ja, prima. Ik heb gelukkig gemakkelijke eters uh, thuis. Ingrid Aaldijk van Milieu Centraal. Dank. De Gids. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen binnenkort een opleiding volgen. Een opleiding tot ervaringsdeskundigen. Op de Fontes Hogeschool in Eindhoven kwam gisteren, kwamen gisteren nieuwe studenten kijken... of die opleiding wel wat voor ze is. Tijdens de proefles waren er al leerlingen... die vorig jaar de pilot van de cursus hebben gedaan... en dus al een diploma ervaringsdeskundige op zak hebben. Verslaggever Jan Peels was er ook bij. Ik ben Inge Mol. Ik ben uh, met de opleiding begonnen ervaringskundigheid. Daar ben ik in 2011 mee begonnen. Het was wat abstract, maar naarmate de lessen vorderden... ging het ook steeds beter. Uh, ik ben Kevin Milgen. Ik, uh, ik wil uh, oprecht ervaringskundige doen. Voorwege het feit dat ik ook mensen kan helpen... Die ...nog niks ervaring hebben wonen... ...binnen een geschikking of inschelling ...op een dagbescherming of wonen... ...of een wil wo want mensen gaan helpen. Ik ben René wacht. Ik heb uh, de opleiding tot ervaringsdeskundige gedaan... dat ik dat heel fijn vind ...om ervaringen van elkaar... Uh, ...te horen. En dat je ook erachter komt dat iedereen een uh, andere ervaring heeft... ...en dat ook anders beleeft... Annemarie Jeuver is de docent van de ervaringsdeskundige opleiding. Maar ja, wat is eigenlijk een ervaringsdeskundige? Een ervaringsdeskundige is iemand die ervaring heeft... en die bereid is om naar die eigen ervaring te kijken... die te delen met anderen. En dan kom je erachter dat jouw ervaring soms heel belangrijk is. En als je die vergeleken hebt met anderen... dan kan je ook nog weer anderen daarmee ondersteunen. Dus dan wordt het ervaringskennis. Inge, jij hebt het dus al gedaan... En wat doe je nu met je opleiding? Ik werk bij, werk bij sociale werkverziening in Dat is uh, arbeidstraining. arbeidstraining en activering. Mm -hmm. De gemeente van is best wel uh, positief. Alleen vergeet ze in de Haag, ver, Haag voldoende geld mee te geven. Dat is het probleem van Den Haag. Oké, okay. je wordt ook een soort lobbyist bijna. Dat wil ik graag. Ik wil, uh, ik wil ook, uh, zeer binnenkort een afspraak maken met uh, beide ministeries. Sociale zaken en, uh, en uh, volksgezondheid. Maar dat bedien ik ook op hoog niveau. Dus ik met de minister van de Staat zit aan ze. Toe maar, toe maar. Hier in dit ledsoepkaal zitten allerlei mensen met een verstandelijke beperking. Die allemaal dus ervaringsdeskundigen willen worden. Lukt dat voor iedereen? Nou, wij hebben vorig jaar een pilot gedaan. Omdat wij ons dat ook uh, afvroegen. Uh, nou, het lukt met van best veel mensen. Maar we hebben wel een paar voorwaarden gesteld. Dat je met je ervaring wil werken... Er zijn mensen die ervaring hebben, maar die daar geen zin in hebben. Dus je moet er wel zin in hebben. Je moet het een beetje vanuit jezelf hebben dat je iets wil uitdragen van je, je verstandelijke beperking. Ja. En tegelijkertijd merken we, want dat hoorde ik René al in mijn achterhoofd zeggen, ja, maar dat, of je ja, en John ook, dat leer je hier ook. Dus je moet een begin hebben. En je moet bereid zijn om erover na te willen denken. En uh, weten dat je een verstandelijke beperking hebt. En hoe is dat, René, om inderdaad te beseffen dat je een verstandelijke beperking hebt en dan daar ook mee naar buiten te treden? Nou, ik heb toch in het begin wel moeite mee gehad, omdat ik uh, ja, met leren niet zo geweldig goed was. Uh, heb daar extra veel moeite voor moeten doen om toch uh, redelijk mee te kunnen gaan. En ik merk er op dit moment, uh, heb ik daar niet zoveel moeite mee... en ook niet zoveel last van in de dus maatschappij. Dus je kunt het van accepteren van jezelf? Ja, ja ik denk dat als je daar niet meer mee bezig bent... dat je daar ook uh, niet echt mee geconfronteerd wordt in, uh, in de maatschappij. Dus ik denk dat je uh, het gewoon moet accepteren dat je iets hebt... en dat iedereen dat wel iets heeft. En dan, uh, dan, kan, dan gaat dat heel goed. Kevin, wat is jouw beperking? Mij beperken, ja, gewoon verstanderlijk... Ik heb van vroeger werd ik een first girl on maar nu ik daar therapie voor gehad heb, ben ik ook te onderdrukken. Okay. Ja, maar boos worden dat heb je als ervaring, dus ze kunnen er natuurlijk helemaal niks aan, hè? Nee. Daar jagen je mensen weg. Ik, ja. ik, hoor, ik dat is ook zo. Ik wil gewoon mensen helpen, ik wil gewoon zeggen: van joh, ik heb hier geen ervaring mee, heb jij er ervaring mee? Ervaringskunde is dus niet echt een baan. Waar komen die mensen terecht? Nou, soms uh, er is er een vakvereniging voor ervaringswerkers en dan is het wel een baan. Mm -hmm. uh, mensen komen op heel veel verschillende plekken terecht en dan uh, mensen in de psychiatrie bijvoorbeeld, daar is het al veel langer en is het ook echt geaccepteerd. Het kan ook zijn uh, in wijken, uh, bijvoorbeeld vakteams, mm -hmm. maar het kan als vrijwilliger. Het hangt een beetje af van wat mensen kunnen en wat ze willen. Maar intussen is er echt beleid om er wel een werk en een vak van te maken. Kom je vaak onbegrip tegen? Als het over je eigen ervaring gaat. Op sommige punten wel. Ik heb een keer vrijwilligerswerk in het jongerencentrum in Spijkerisse. Daar uh, lopen jongeren rond zonder een, zonder een beperking. Mm -hmm. De, eerst werd ik niet geabsenteerd. Ik, ook, ik heb een beperking. Ook, ik heb meer kijk dan al die andere vrijwilligers. Mm -hmm. Maar hoe ik daar kwam... Hoe meer ze me gek absorberen in mijn doen en laken. En Heb je ze daarvan moeten overtuigen dan? Nee, dat, heb ik, heb ik, dat ging gewoon voor zo. ik wil een jaar, jaar werken, ik zag gewoon, ik ben gewoon geabsterteren wie ben ik ben en hoe ik ben en wat ik doe. Kevin lijkt wel een natuurtalent, hè? Nou, daar lijkt het wel op, hè? Nou, wat wij dan in de opleiding gaan doen, is wat jij zegt, wat zo gewoon vanzelf ging... daar zou ik dan heel erg benieuwd naar zijn. En dat gaan we met elkaar bespreken. Want wat ik bij inderdaad hoor, Kevin zegt al, ik ben er. En hij is er. En dat zijn hele belangrijke voorwaarden. Maar dat gaan we verder met elkaar bespreken. Jij bent bezig hè? om een baan te krijgen als echt uitvaringsseizoen. Ja. ja, op dit moment werk ik gewoon als chauffeur bij uh, Gasthof. Uh, dat onder... is uh, onderdeel van de Koraalgroep. En op dit moment zijn ze met een functiebeschrijving bezig bij uh, onze instelling. En die moet in uh, december moet er zijn. En dan zou het, als alles goed is, in januari zou ik dus als zou ik moeten gaan werken binnen gaststof. Nou, René gaat aan de slag. En Kevin die gaat zeker hier in de, in de banken plaatsnemen om de opleiding te doen. Uiteraard. want ik wil heel graag toch. Uh, Dorrike Baniervol. Nou, je bent van harte welkom. Je hoeft er niet voor neerbij neer te nee. vallen. Annemarie Heuven zei dat. Docent ervaringskunde aan de Fontes Hogeschool. En in januari start er in Eindhoven een nieuwe cursus. Toen, toen, toen, toen, toen, toen, toen, toen, toen. Nee. Iets hoger een toonsoort. Sorry. Ah. Ja. demand my 1966 was het ook, van de gewaardeerde LP Aftermath. Uh, dat was eigenlijk hun een creatieve doorbraak. Het vierde LP in Engeland en de zesde in Amerika reeds. Deze is ook opgenomen in Amerika, in Hollywood... en het nummer Under My Thumb. Daar uh, deed Brian Jones nog op mee, net zoals op al die nummers op die LP. Maar in, in dit nummer bespeelde hij de marimba. In 2006 werd ze gearresteerd met ruim 20 kilo cocaïne in haar koffer. Ze was toen 18 jaar. Op schriftel gaf ze kort antwoord op wat vragen van de pers... nadat ze was herenigd met haar ouders. Ja, op dit moment natuurlijk uh, goed. Ik ben helemaal blij dat ik weer terug ben. Ja, uh, weer met mijn ouders. Het moeilijkste. Het alleen zijn. Het alleen zijn. Dat was het allermoeilijkste. Dat alles helemaal alleen moest doen. Die vijf jaren. Mandy Pijnenburg, die vijf jaar gevangen zat... in de Dominicaanse Republiek vanwege cocaïnesmokkel. Er zitten zo'n 2500 Nederlanders in een buitenlandse cel. En velen daarvan zouden liever hun straf hier uitzitten. Deze week nog was er het verhaal van zeven landgenoten in Panama... die hun cel daar willen verhuilen voor een Nederlandse. Maar dat kan niet, omdat ze niet voldoen aan de eisen... van, het zogeheten, van de zogeheten wet Overdracht en Uitvoerlegging Strafvonnissen. Door ergernis van een advocaat die vindt dat de regels... versoepeld zouden moeten worden in het belang van de gevangenen... maar ook in het belang van Nederland. En die advocaat, Jozef Ramont, is mijn gast vanochtend. Goedemorgen, meneer Ramont. Goedemorgen. Waarom zitten uw cliënten vast daar in Panama? Drugs? Um, seks? Yeah. -and roll. Drugs. Zoals 98% van de Nederlanders die gevangen zitten in het buitenland met drugsgerelateerde criminaliteit te maken hebben. En hoeveel straf hebben ze daar gekregen? Ja, dat varieert natuurlijk heel erg. In Panama liggen de, de straffen natuurlijk erg hoog. Voor arresten duren eindeloos lang. Maar je kunt zeggen dat de straffen die daar zijn uitgedeeld tussen de 7 en de 14 jaar. Zo lang moeten ze zitten. In principe moeten ze zo lang zitten. En hoe lang zouden ze daarvoor in Nederland moeten zitten? Denkt u? Slaat u? De, uh, nou, dat gaat al ver boven ons strafmaximum uit. Uh, je zou in Nederland zou je straffen tussen de. Nou, het is natuurlijk gokken, maar tussen de vier en de zes jaar. En dan nou willen de heren, zijn dat allemaal heren? Ja. Uh, die willen in Nederland hun straf uitzitten, maar dat kan niet. Waarom niet? In principe vallen ze wel onder de regeling. Uh, er is een regeling tussen de twee Ja, er is, een, er is een aansluiting. Ze zijn allemaal. Of Nederland en Panama zijn bij hetzelfde verdrag aangesloten. En, uh, dus in principe zou het mogelijk moeten zijn. Maar in dit geval zijn er uh, wat beren op de weg. En wat formele problemen. Omdat uh, het beleid van het ministerie van Justitie hier is dat zij geen. Uh, overname wensen van de straf uit Panama... indien bij aankomst in Nederland het strafrestant lager zou zijn dan zes, jaar, eh, dan zes maanden. Dus op het moment dat ze zouden worden overgebracht hier naar Nederland... dan zouden ze onmiddellijk vrijkomen? Uh, dat zit er dik in, dat het eerste. En of het strafrestant is korter dan zes maanden... en dan gaat het ministerie van Justitie ervan uit... dat die periode die lang resteert, dat ze hier nog in de gevangenis zouden moeten zitten... Uh, dat dat een te korte periode is om ze te laten resocialiseren. En dat uh, is wel noodzakelijk, vindt het militaire justitie. Dat vindt iedereen, denk ik. Uh, van mensen die langdurig in een buitenlandse cel verblijven... Uh, ja, dat gaat meestal niet zo heel erg goed als ze terugkomen in nou, Nederland. Waarom zijn ze dat niet een jaar eerder of twee jaar eerder teruggekomen hier in Nederland? Nou, kijk, je kunt zo'n verzoek pas indienen op het moment dat je vonnis onherroepelijk is. Dus dat je geen normale rechtsmiddelen meer tegen dat vonnis kunt instellen... aan hoge beroepen bijvoorbeeld... Uh, nou, het voorarresten duren al erg lang. Die worden over het algemeen afgetrokken van de later opleggenstraf. straf. Dat betekent vaak dat die mensen al eindeloos lang onderweg zijn voordat ze een onherroepelijk vonnis hebben. En dus dat verzoek kunnen indienen. Zeg nou eens dat uh, iemand na vier jaar een onherroepelijk vonnis heeft. Die is veroordeeld tot zeg maar zeven jaar. Ja. Nou, dan kun je er vanuit gaan als het uit Panama komt: het verzoek. Dan kun je er vanuit gaan dat het daar een jaar in een la ligt, het verzoek. Uh, dan gaan ze er eens naar kijken. Dan wordt het na 18 maanden eens een keer naar Nederland gestuurd. Dan moet het hier vanuit het ministerie naar, het, naar de penitentiële kamer... van het gerechtshof in Arnhem. Die doen er ook nog een paar maanden over. Dan moet het weer terug, vaak nog met aanpassingen. Uh, <tie> wordt het er dan uh, geregeld op diplomatiek niveau? En tegen die, die tijd is... hebben ze in Panama ook al eens uitgezeten? Tegen die tijd hebben ze in Panama alles uitgezeten, ja. En is dus een strafrechtstand korter dan zes maanden? En ik noemde al die wet-overdrag ten uitvoerlegging Wat is dat eigenlijk voor een verdrag? Dat is, dat, is, dat, is dat is geen verdrag. Dat is de wet die het verdrag implementeert in onze wetgeving. Aha. Maar er is dus kennelijk wel een verdrag? Er is een verdrag. Dat is het VOGP uit 1984. Dat is getekend in Straatsburg. En daar is Panama ook bij aangesloten. En dat is getekend door diverse landen in, op de hele wereld? Uh, 67 landen, waaronder alle EU-landen. Maar voor EU-landen geldt nu weer dat daar een apart verdrag voor is gekomen. En maar in, in principe zouden uw cliënten zich moeten beroepen op die wet? Ja, die, ja. op dat verdrag. Klopt. En u pleit voor versoepeling van de regels. Hoe zou dat dan moeten? Ik bepleit niet zozeer een versoepeling van de regels. Dat denken mensen altijd wel, maar dat is niet zo. Nee, Ik bepleit eigenlijk dat uh, er aan de diverse stadia in het verzoek termijnen worden verbonden, verbonden. Dus dat niet een verzoek drie jaar of twee jaar op een plank ligt... voordat er eens een keer behandeld wordt. En dat is ook heel logisch, want in iedere strafrechtelijke procedure... daar zitten altijd termijnen aan. Ja, behalve misschien in Panama. Uh, nee, maar dat, dat is duidelijk. Bij ons is het ook niet geregeld. Maar uh, dat betekent dus dat het verdrag moet worden aangepast. En kijk, onze minister, die heeft, minister van Justitie die heeft uh, op vragen van de Kamer... Uh, van GroenLinks geantwoord, ja, uh, ons beleid is zes maanden strafrestand... anders niet... Uh, dus wij doen dat niet, in plaats van dat hij nou naar een creatieve oplossing zoekt... en zegt van, er moet een termijn aan verbonden worden... zodat bijvoorbeeld het verzoek... Binnen een termijn van negen maanden maximaal moet worden rondgepompt. Nou, dan ben je klaar. Het gaat over vier brieven. Ja. Dat hoeft toch niet drie jaar onderweg te zijn? Maar kennelijk gebeurt het nu nog wel. En u zegt dat moet allemaal sneller gaan gebeuren. Want die mensen die moeten hier naar Nederland op een bepaald moment kunnen komen. Die moeten hier het laatste gedeelte van de straf in de Nederlandse gevangenis uitzitten. En u zei net, dat wil toch eigenlijk iedereen? Dat wil eigenlijk iedereen. En ik denk ook dat het voor Nederland vanuit financieel oogpunt. Dan heb je het natuurlijk weer. Vanuit financieel oogpunt uh, van groot belang is. Omdat. Het overgrote deel van mijn cliënten die ik uit, het buiten, uit een buitenlandse cel haal... Eh, die mensen die gaan of onherroepelijk weer de fout in... omdat ze namelijk niet, eh, niet worden geholpen als ze zomaar de straat op worden geschopt... Eh, ze kunnen veel beter een tijd nog hier hun laatste uh, strafreestand uitdienen... want dan vallen ze onder allerlei regelingen. Dan worden de dingen geregeld voor als ze de gevangenis uit zijn. Anders niet. Op het moment dat ze hier zouden komen, ze zouden de straf in Panama hebben uitge uitgezeten, dan vallen ze niet onder die regelingen. Nee, want de reclassering heeft dat niks meer met ze te maken natuurlijk, want ze zijn afgestraft. Ja, daar kan je toch ook wel een, een creatieve oplossing voor bedenken. Dat zou wel nodig zijn. Ja. Ja. Dat zou wel nodig zijn. Maar je ziet dus heel veel dat mensen die dus zo vanuit het buitenlandse cel naar Nederland worden gebracht, dat die binnen de kortste keren in de problemen zitten psychisch. Omdat je natuurlijk toch een beetje weerd wordt als je zes, zeven jaar in een, in een celletje zit met vijftien, zestien man. Met een overbevolking van 200%. procent. Uh, ja. Nou, die mensen die komen in Nederland aan, die worden vr, vr, helemaal niet begeleid. Ja. En dat gaat dus onherroepelijk fout. Hier gaat het met iedereen fout die in het gevangen heeft gezeten? Ik zeg niet met iedereen, maar wel met het overgrote deel. Ja. En dus uh, ja, de, de, de, de procedures bij justitie en ook de procedures in Panama moeten worden aangepast, moeten worden versoepeld. Wat ik net zei, je moet de creativiteit bezitten om mensen die uit buitenlandse gevangenissen komen hier uh, de ruimte te bieden dat ook re reclassering zich met hen kan bemoeien. Daar bent u ook voorstander van? Zeker, want daardoor voorkom je waarschijnlijk een groot deel van de residieven waar toch een hoop van de mijn ex-cliënten in, in, in ver, uh, weer vervallen. Ja. En er moet gewoon gezorgd worden dat die mensen worden opgevangen... en dat ze worden begeleid. Want als je zes, zeven jaar in een buitenlandse cel hebt gezeten... dan weet je niet meer hoe het hier gaat. Hoe erg is het voor die zeven in Panama? Heel erg. Ja? Ja, hoe ja, dus... zitten ze daar? Ze zitten in een vrij wanhopige situatie. Er is een overbevolking van ruim 200 procent. Ze zitten in een cel van 10 bij 10 met 15 tot 20 man. Waarvoor de helft in ieder geval geen slaapplek is. Ze slapen op het dak. Er zijn geen of nauwelijks sanitaire voorzieningen. Het water is er het grootste deel van de dag af. Dus kunnen ze zich niet, niet verschonen. Het eten is slecht. Er zijn geen dagactiviteiten. Dus die mensen die lopen daar gewoon de hele dag maar een beetje rond. Te veel ongedierte ook. Ja. Ja. ja, en wat, wat, uh, hoe reageert het ministerie van Justitie op het moment dat u belt en zegt. Ah, kom op jongens, even wat soepeler uh, reageer. Zorg dat die bureaucratie echt tot een paar maanden geregeld is klaar. Nou. Kijk, je bent afhankelijk natuurlijk van, van een verdrag. En een verdrag. De, kijk, dit verdrag waar we het nu over hebben, daar zijn 67 landen bij uh, aangesloten. Je moet dus al die 67 landen op één lijn krijgen. Uh, om, dat verdrag, om in dat verdrag een bepaling op te nemen. dat er voor de stadia uh, in die procedure termijnen worden genoemd. Ja. Bijvoorbeeld van drie maanden. Nou, dan weet je waar je aan toe bent. Dat ik en... dus niet. Nou, weet ik niet of dat niet lukt, want kijk, de buitenlandse uh, autoriteiten uh, ja, autoriteit, zijn eigenlijk dolblij als die Nederlanders opkrassen om een aantal redenen. Het eerste vraag ze heel erg veel aandacht, ze zijn nooit tevreden. En het kost natuurlijk heel veel geld om die mensen daar te houden. Zijn ze echt blij daar aan Panama? Want op het moment dat ze horen dat er in Nederland in plaats van nog drie jaar gezeten moet worden, nog maar uh, zeven maanden gezeten moet worden, dan zullen ze toch denken, ja, maar hoela. Nou, dat is de internationale gevoeligheid die inderdaad geldt. Dat, dat speelt inderdaad. Maar over het algemeen is het zo dat ze toch al het overgrote deel van hun straf in het buitenland hebben uitgezeten. Dus zo'n groot probleem is dat vaak ook niet. Het wordt door de, ik vind, door, door de rechtelijke macht hier, wordt dat schromelijk overdreven. Oké, okay, als ik het zo hoor, dan worden die bepalingen in dat verdrag en dus ook in onze wet eh, niet snel aangepast. Ik denk het niet, ik zou het hopen. Maar er wordt wel druk voor gelobbyd in ieder geval. En daar doet u als eerste aan mee. Ja. Hartelijk dank, advocaat Jozef Rammelt. Tot ziens. Roken tot je dood en de terugroepactie van Toyota. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Militante Palestijnen hebben opnieuw raketten op Israël afgevuurd. Ondanks een gevechtspauze van het Israëlische leger. Dat was vanwege een bezoek van de Egyptische premier Kandil. Op verzoek van Egypte zou Israël de bombardementen op de Gazastrook vanmorgen voor korte tijd opschorten. Voorwaarde was dat er vanuit Gaza ook geen aanvallen zouden zijn op Israël. Zo'n 15.000 huizen van woningcorporatie Vestia worden mogelijk overgenomen door een nieuw op te richten steunfonds. De branchevereniging van woningcorporaties, EDES, heeft plannen om zo'n fonds op te richten. De financiële noodverkerende vestia zou daarmee voor een groot deel uit de problemen zijn. De Kroatische oud-generaal Ante Kotovina is door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag in hoge beroep vrijgesproken. Vorig jaar werd hij nog veroordeeld tot 24 jaar cel, wegens het plegen van oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs voor de aanklacht dat Kotovina betrokken was bij een vooropgezet plan om Serviërs te verdrijven. En ook Kotovina's medeverdachte, oud-politiecommandant Mladen Markach, die 18 jaar cel had gekregen, is vrijgesproken. En dan nog Assen, daar hebben koperdieven... de complete bliksemafleiding van een bejaardenhuis gestolen. Er liggen alleen nog restjes koperleiding op het dak. Het is niet duidelijk hoe lang de dieven daarmee bezig zijn geweest. Maar volgens de politie van Assen kan het niet in één nachtje zijn gedaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Metrocolumnist Loek Koelman schreef vorige week een column over de zelfmoord van Tim Ribberink. En daarin deed hij alsof hij Mariska de Haas Orban was van het Katholiek Nieuwsblad. Hij kreeg half Twitter in Nederland over zich heen. Hoe ziet zijn webwereld Zometeen meer daarover. For nu met that was yesterday, zei dat wel zich 27 jaar geleden al. Foreigner. En toen ik zei tegen Willem Frank ten ken jij Forunner, zei Willem Frank. Nee, vooroord, nee. nooit van gehoord. En toen ik zei, ken je Cold as Eyes? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja dat, dat, is, wel. dat is ja. dus Forunner. Ah. De gids .fm. De Wereldontvanger. Willem Frank de Noot, je neemt ons mee naar Indonesië. Nou, dat is het land waar wereldwijd het aantal rokers het sterkst, het sterkst toeneemt. En het zijn niet alleen de mensen in Indonesië die er eentje opsteken. Deze zomer gingen beelden van een rokende orang oetang de hele wereld over. Zelfs het Jeugdjournaal maakte er melding van. In een diepe slaap wordt orang Tori verhuisd. Ze woont in een dierentuin in Indonesië... en mag met haar vriend Didik op een eiland in de dierentuin gaan wonen. Daar moet ze een hele slechte gewoonte afleren. Roken. Al tien jaar doet Tori mensen na en rookt ze de sigaretten die bezoekers naar haar toe gooien. Nou, die arme aap die was zo verslaafd geraakt dat ze echt ontwenningsgeizelen ging vertonen als ze geen sigaretjes kreeg. Ze werd agressief en chagrijnig. Nou, hopelijk is ze inmiddels afgekikt. Dat geldt in elk geval wel voor het Indonesische jongetje Ardi Rizal. In 2010 werd ook hij wereldberoemd. Wat is Ja, nou, als, je die, als je die beelden ziet, het uh, uh, is nee, nou, een, een, nogal, een nogal dikke gepeute een beetje een Michelin-mannetje. Uh, die zit daar op de, op de veranda eigenlijk, van, die, van die hut, zit hij heel geroutineerd. De ene sigaret zit hij met de andere aan te steken. Ja, en hij het. was een uh, toeristische attractie twee jaar geleden. Hij rookte twee pakjes uh, per dag. Totdat de kinderbescherming ingreep. Ook naar aanleiding van al die video's natuurlijk die de wereld overgingen. En hij werd van zijn ongezonde verslaving afgeholpen. Maar dat zijn natuurlijk twee extreme gevallen. Hè? Hoe erg is het echt gesteld in Indonesië? Nou, Er zijn in elk geval 90 miljoen rokers in Indonesië. Twee derde van de mannen. Uh, die steekten er vaak eentje op. En het zijn niet van die slappe sigaretjes natuurlijk. Die, zoals wij die hier kennen. Maar zij roken daar van die stevige kreteks. Die mm, kruidnagelsigaretten. Die stinken zo ja. Die stinken, ja. Sommigen willen uh, het heel lekker. Ja precies. Onze collega Jeff Volt die houdt van die uh, beetje de zoetige die uh, yes. Op zijn lippen blijven. Uh, volgens Harjo, een uh, Kretex fabrikant is er helemaal niets mis met zijn product, met die Kretex, En dat er jaarlijks 200.000 Indonesiërs sterven aan de gevolgen van roken, daar wil hij niets van weten. Kloof is een uh, you know, desinfectant. Het is een kill germs. Dus so, our... we believe dat smoking Kretex is even is dan de regular cigarette. Ja, die, die kruidnagels in sigaretten zijn eigenlijk een soort van ontsmittingsmiddel... zegt deze fabrikant. Ze maken ziektekiemen onschadelijk. En daarom worden ze ook gegeven aan kinderen. Kretex zijn gezonder dan gewone sigaretten, hoorde je hem net zeggen. Nou, en, en die 200.000 doden per jaar, die dan vallen, dat ligt volgens hem aan de enorme luchtvervuiling in Indonesië. Ja, maar Indonesië logisch, hij wil zijn producten blijven verkopen natuurlijk. Dat, dat wil hij zeker. Uh, maar er zijn zelfs artsen in, in, in Indonesië die hetzelfde beweren. De, die dokters waar het dan om gaat, die gebruiken wat ze noemen hemelse sigaretten om allerlei aandoeningen te behandelen. Onder andere ADHD bij jonge kinderen met een, met een grote spuit. Uh, er wordt uh, rook van die uh, hemelse sigaretten wordt op de huid aangebracht. Er mm. blijven een soort van nicotinevlekjes achter. Het hele kind zit na die behandeling onder de vlekken. Nou, dat, dat moet dan dus uh, helpen tegen allerlei, uh, tegen allerlei aandoeningen. Nou, het klopt allemaal van geen kant, maar dat gebeurt net als dat er in sigaretten, dat er sigaretten, sigarettenkiosken gewoon naast scholen gevestigd zijn. Er is geen minimumleeftijd om rookware te kopen. Dus droppen. kinderen kunnen op elke straathoek uh, sigaretten kopen? Ja, die kunnen gewoon naar, naar zo'n kiosk gaan uh, en dat doen en ze en sigaretten. Dat doen ze ook. Er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd. Er zijn uh, sommige ouders die proberen hun kinderen van het rook af te krijgen. Anderen die bieden sigaretten juist aan... aan uh, kleuters en peuters. Uh, nou ja, omdat ze dus denken dat het gezond is... omdat het ziektekiemen zou doden. Nou Kijk je naar, het, uh, naar de afgelopen tien jaar... dan is het aantal rokende kinderen verzevenvoudigd. Dat geldt dan voor kinderen tussen de vijf en negen jaar oud. En dat komt waarschijnlijk doordat uh, grote sigarettenfabrikanten... firma's als Philip Morris, British American Tobacco... die hebben zich op die markt gestort. En het is een groeimarkt en er wordt dan vooral op de jeugd ingezet. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van het Britse Channel 4 News. And what's very clear is that they're most interested in smokers aged 18 to 24. Attributes applied to different brands of cigarettes include young and cool, modern and trendy and aspirational. Ja, het is nieuws, Ze citeren dan uit uh, gelekte uh, marketingdocumenten van, uh, van een sigarettenfabrikant. Daaruit blijkt dan dat studenten, jonge mensen tussen de 18 en 24 zijn de doelgroep. Ze worden dan verleid met, uh, met speciale campagnes voor merken... die dan een hip en trendy en ambitieus imago uh, moeten uitstralen. Ja. En dus, uh, die, die fabrikanten die sponsoren sportwedstrijden, uh, muziekfestivals, uh, rockconcerten, tv-programma's als Indonesische Idols. Hippe clubs lopen uh, van die jonge, uh, mooie meisjes rond van, uh, van sigarettenmeisjes van Philip Morris. Uh, oftewel, de jeugd ja, die krijgt overal het beeld voorgehouden dat roken heel tof is. Ja, dat was hier vroeger ook nog een beetje zo, maar dat is tegenwoordig hier ondenkbaar. Nou, Waarom precies. kan het dan wel daar? Um, nou ja, Je, je kunt zeggen, uh, miljoenen Indonesiërs die werken direct of indirect uh, in de tabaksindustrie. Dus ja, heel veel banen zijn ervan afhankelijk. De branche is goed voor 10% van de, van de economie. Dus dan kan je wel nagaan hoe groot die belangen zijn uh, voor de overheid ook. Maar er is nu een nieuwe minister van Volksgezondheid. Die heeft het helemaal gehad met de macht van de tabaksindustrie in haar land. Minister Nafsia Mboy we let's say from the government have lost it is the the tobacco industry who have used all their skills their resources everything to get hold of these kids ja, volgens minister Boy loopt Indonesië al veel te lang aan de leiband van de industrie. Die fabrikanten die hebben alles gebruikt, zegt zij, om die kinderen maar in hun greep te krijgen. Deze week wordt er in Seju een internationale conferentie gehouden over de controle op tabak. Daar had deze minister had het VN, had een VN-verdrag willen tekenen. Daarin ja. wordt de verkoop van tabak aan kinderen verboden en reclameaanbanden gelegd. Nou, Nederland is onder andere een van die ondertekenaars. Bijna alle landen hebben dat inmiddels ondertekend. Maar binnen de Indonesische regering is er een grote oneenigheid over de, de aanpak van tabak... En nu schittert Indonesië op die conferentie in Seoul door afwezigheid. En dat is nou, weer een nieuwe overwinning van die oppermachtige tabakslobby daar. Willem Frank de Noot. Hij schreef vorige week een column in Metro over de zelfmoord van Tim Ribberink... en deed erin alsof hij Mariska de Haas was, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. En vervolgens kreeg hij een heleboel tweets over zich heen... van allerlei mensen in Nederland die woest op hem waren... omdat hij de ouders van uh, Tim zou hebben gekwetst met uh, zijn column. In de rubriek Tijdgeest praat hij met Simone Wijmans over zijn leven... Online. Tijdgeest, de webwereld van... Luc Oelman, um, 6800 volgers op Twitter en een uurtje of 8, 9, soms 10 per dag online. We zitten nu heel rustig aan de keukentafel een kopje koffie te drinken... maar vorige week om deze tijd uh, was jij hoofdrolspeler in een enorme Twitter-hype. Een Twitter-storm zou je bijna kunnen zeggen. Dat klopt, het kwam door een column van mij in Metro... waarin ik mezelf voordeed als uh, Mariska uh, de Haas... En het ging over uh, Tim, die jongen die zelfmoord heeft gepleegd. En die column heeft nogal wat uh, verontwaardigingen en stof doen, uh, doen opwaaien. Heel, heel, heel erg veel woedende, woeste mensen. Heel veel uh, doodswensen heb ik gekregen via Twitter. Doodsbedreigingen. En ik speelde met de klink van het ziekenhuis. En ik kon zo gek niet bedenken of het werd, uh, het werd genoemd. Want je hebt bijvoorbeeld ook dreigtweets geretweet, zoals dat heet. Waarom heb je dat gedaan? Ik denk dat het goed is dat mensen weten dat inderdaad uh, dreigt tweets als... Uh, ik hoop dat ze hier vanavond een kogel door je kop schieten. En als uh, niemand dat doet, dan kom ik wel langs om dat uh, bij jou te doen. Dat die tweets uh, al redelijk, uh, ja, redelijk normaal zijn blijkbaar... bij bepaalde lagen van de bevolking. Want kijk je dan ook om wie het gaat? Om wat voor mensen het gaat die dat soort tweets sturen? Ja, daar kijk ik nou, naar hoor. Het was inderdaad een echte doodsbedreiging. Toen dacht hij van, nou, wie zit daar nou achter? En het was ja, een of de heel ja, jong meisje met een PSV-shirtje aan... en die stond op een foto met haar arm in de lucht met een PSV-sjaaltje. Ja, en dat is dan een meisje dat, denk ik hoor... zo, zo vul ik dat dan voor mezelf in, op uh, begeleid Kamerwonen zit... en denk van, ja, moet ik daarvoor naar de politie gaan? Dus dat, uh, dat, uh, dat doe ik dan niet. Maar ben je er niet van geschrokken? Ik bedoel, als mensen je dood wensen of het nou een jong meisje is of niet, dat is toch best wel heftig, lijkt me. Ja, het is heftig, maar aan de andere kant... Uh, zolang het gewoon via internet bij me binnenkomt... doet het me eigenlijk uh, heel erg weinig. Ik moet zeggen, als ik nou per brief uh, binnenkreeg, echt in mijn brievenbus... of iemand kwam aanbellen, dan zou ik me echt heel erg bedreigd voelen. Hoe snel is zo'n Twitterstorm nou weer voorbij, zo'n Twitter-hype? Ja, een goede storm ik denk 2,5, drie dagen... en dan, uh, dan, dan is het weer klaar. Een beetje als mensen te denk ik. En nou, dan ga ik verder niet op in... Daar heb ik geen van, nee. Nee. Wie volg je eigenlijk zelf op Twitter? Ik volg heel veel mensen uit de, uit de media. En ik volg ook een aantal mensen op, uh, op Twitter... die uh, heel erg uh, bekend zijn met uh, Amerikaanse websites. En die hebben vaak pareltjes van, uh, van sites die ik anders helemaal nooit zou vinden. En dat... Zoals? Uh, Laurens Lammers is echt een, een dinosaurus-internetter. Uh, Laurens L. heet hij op Twitter. En die heeft uh, hele mooie Amerikaanse sites. En die heeft hij allemaal in zijn RSS-fiets zitten, volgens mij. En daar, uh, daar twittert hij heel regelmatig over. En het zijn hele mooie dingen en dat, dat vind ik fijn. Want ik moet zeggen, ik zit zelf sinds 98, 99 op, uh, op internet. En het valt mij op dat het Nederlandstalige internet steeds meer eenheidsworst uh, begint te worden. Kijk maar naar het nieuws. Um, bijvoorbeeld nieuws over, uh, over mijn twitter uh, uh, Twitterel, om het zo maar te noemen. Elke site waar je, waar je komt, uh, of het nou uh, de Volkskrant is... of de Telegraaf, of het Algemeen Dagblad, of al die regionale kranten. Allemaal precies hetzelfde identiek, identieke nieuwsberichtje. En verder gaat het niet. En Ik vind dat een enorme verschaling van het nieuws. Wat zijn nou jouw eigen favoriete websites? Die heb ik niet echt. zijn Wel sites waar ik gewoon heel regelmatig kom. Gewoon als nieuwsgaring voor, voor mijn werk eigenlijk. Geen stijl, kom ik steeds heel erg graag. Uh, Ratecool.com kom, uh, kom ik graag. Wat is Ratecool? Dat is, een rete cool. uh, dat is een, uh, ook een weblog van het eerste uur. Dat is een weblog dat al sinds een jaar of sinds een jaar of nou twaalf toch wel zeker al uh, bestaat. En uh, die naam is altijd uh, gebleven. En dat is denk ik ook omdat ik zelf nog een beetje een, een internet dinosaurier ben, dat ik nog steeds aan dat soort websites uh, hang. Um, ik kom heel graag op. Uh, de site en die heet volgens mij forum-eerste-wereldoorlog.nl. Ik ben een uh, enorme fan, klinkt raar, hè, tussen aanhalingstekens... van de Eerste Wereldoorlog, omdat dat toch wel de oorlog is... die het beste laat zien hoe absurd uh, oorlog kan zijn. En het leuke van internet is dan, dat, dan ga ik bijvoorbeeld naar Verdeur toe... om daar de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog te bezoeken. En dan denk ik van, waar ga ik slapen? En normaal denk je dan, nou dan ga ik naar Booking.com en dan zoek ik een hotelletje. Maar wat je dan veel beter kunt doen... je gaat naar het Forum van de Eerste Wereldoorlog... En dan zie je geweldige tips van, ja, daar en daar, in dat dorpje... daar heb je een oud mannetje en die heeft een heel klein pensionnetje. En dat kost maar 20 euro per nacht. Maar als je daar bent, die heeft verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Geweldig. En die kan je ook mee de slagvelden opnemen. En, uh, en dat is iets wat je zonder internet nooit, maar dat ik nooit gevonden zou hebben. En, en op, op, dat zijn dan weer momenten van de dag dat ik denk van... oh, internet, ik ben verliefd op je. Dat is zo mooi. Metrocolonist Luc Koelman. Alle besproken links staan op de site onder het kopje Tijdgeest. Ze is blond, Engels, heeft een goede stem. In 2008 kwam de eerste single uit: Hier is Daffy en Mercy. Kies ik mij, of hebben we de laatste tijd weinig meer gehoord van Daffy? Nou, in ieder geval net op Radio 1. Mercy. Ferrari, het sportautomerk, roept wereldwijd zo'n 1250 auto's terug. Van het type 458 Italia zijn er de afgelopen tijd vier in brand gevlogen. Renault roept in Nederland ruim 26.000 auto's terug naar de garage. De VS ging het weer mis Prius sloeg op hol. In Nederland worden bijna 2.300 Mercedes'en teruggeroepen. Toyota roept wereldwijd ruim 2,5 miljoen auto's terug naar de garage. Terugroepacties in de autobranche zijn niet nieuw. Deze week toch Toyota weer eens een keer aan de bel... en riep wereldwijd 2,5 miljoen auto's terug van het type Corolla, Aventis en Prius. Wim oude onze automan, zit thuis. Goedemorgen Wim. Morgen, Geddick. Het lijkt haar eh, iedere maand raak met die terugroepacties. Zijn die auto's tegenwoordig zo slecht? Nou, ze zijn niet slecht, maar wel veel gecompliceerder geworden. Dus er kan uh, wat, wat, wat frequenter iets fout gaan, vooral met de elektronica. En uh, ja, dan hangt het een beetje af van enerzijds de, de, de wetgeving in de verschillende delen van de wereld... hoe je daarmee om moet springen en anderzijds hoe autofabrikanten daarmee omspringen. En Toyota, ja, die neemt uh, het zeker voor de onzekere... en die gaat proactief zelf uh, zeg maar de markt op met de problemen die ze hebben... Uh, om daarmee uh, te tonen dat zij het heel goed voor hebben met de klant. Dat ze alles van tevoren eigenlijk uh, uh, proberen te communiceren. En zodat de klant niet in uh, verlegenheid wordt gebracht of in de steek wordt gelaten. Nou heeft u de laatste jaren wel erg veel auto's teruggeroepen van allerlei types? Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de betrouwbaarheid van zo'n merk. Nee, dat, het, het is een beetje een omslagpunt op het ogenblik. Want uh, je gaat ook op een gegeven moment ook twijfelen aan het belang van de terugroepactie. Het, het komt een beetje bizar over. Uh, Toyota heeft uh, bij 400 auto's van een aantal typen van, van al een paar jaar geleden geconstateerd dat bij uh, bepaalde omstandigheden een uh, slijtage aan stuurinrichting kan optreden. En daarvoor roepen ze nu 2,7 miljoen auto's terug. Ja. En dan zegt Toyota, ja dat is voor de zekerheid, uh, maar het, het ze maakt wel heel veel uh, los in de samenleving. Dat men denkt, ja zijn ze nou echt slecht die auto's? Ja. In zijn algemeenheid, vroeger hoorde je er minder over. Hè? Wanneer zijn die teruggroepacties begonnen? Nou, die zijn eigenlijk in de jaren 60 al heel sporadisch is dat voorgekomen. Ik kan me nog herinneren dat Volkswagen een probleem had met de voordeelophanging met kevers in het begin jaren 60. Ja, en dat, dat heeft enorm veel publiciteit veroorzaakt, maar dat kwam heel zelden voor. Maar het is nu een, ja, bijna een systeem geworden. Uh, en, en voor het uh, ogenschijnlijk, het minste van het geringste, maar soms ook veiligheid uh, bedreigende omstandigheden, uh, dat men auto's terugroept. Het lijkt een bevet van onvermogen. Hè? Hard roepen dat je auto's niet goed zijn. Kan dat niet wat stiller allemaal? Uh, dat kan zeker stiller. En het, uh, het is met name in Europa zo dat men het liever stilletjes doet. Uh, je, je weet jezelf misschien nog wel te herinneren, vier jaar geleden... Die Citroën C4 waarvan de voorveren braken, ja, voor daar, wist Citroën, van, al, ja. de uh, daar uh, wist Citroën van bij Kassa. Daar wist Citroën, en ze hebben dat een, ja, een beetje in verschillende landen uh, op een afwijkende manier ver, uh, uiteindelijk afgehandeld. Maar uh, tot, tot slot van die was dat men toch een complete terugroepactie heeft georganiseerd om dat uh, een goed te corrigeren. Uh, maar nogmaals, in, in Europa gaat men er anders mee om dan in Amerika. Hoe doen ze dat dan? Via een brief of zo? Nou, in Amerika is het zo dat uh, als je een, een, een euvel hebt... wat ook maar enigszins, uh, enigszins de veiligheid in het geding bent, dan moet je dat al, al lang van tevoren melden bij de autoriteiten... en een terugroepactie organiseren. Uh, maar uh, het, het is ook zo dat Amerika de consumentenbescherming veel, uh, veel concreter is. In Europa wordt er wat, uh, wat ruimer mee omgesprongen met die normen. En bovendien van land tot land, en dat is natuurlijk heel vreemd. Maar er zijn wel, uh, zeg maar, standaardnormen voor... Uh, ook vanuit Brussel is dat geregeld. Als het een heel klein euvel is van een dashboardkastje wat rammelt, dan hoef je daar geen terugroepactie voor te organiseren. Is het een technisch probleem wat ongemak voor de bestuurder, uh, voor de eigenaar kan geven, dan moet je dat al wel met een brief communiceren en zeggen van kom naar de garage voor de controle. En gaat het om de veiligheid, dan moet je het natuurlijk publiekelijk doen. Maar goed, in de Verenigde Staten zijn die eisen veel scherper dan in Europa. Hoe zit het in Japan? In Japan is het eigenlijk hetzelfde als in Amerika. Men, men zit er bovenop. Uh, en dat was het, uh, het punt wat Toyota de, uh, drie jaar geleden had. Ze wisten van dat probleem van die mogelijke gaspedalen die bleven hangen. Uh, maar dat hadden ze niet tijdig gemeld aan de autoriteiten. Uiteindelijk uh, hebben ze wel miljoenen auto's moeten terugroepen. Maar ze hebben geen fouten gevonden van die naar dat er dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Maar intussen heeft Toyota wel van de, uh, van de Amerikaanse autoriteiten een boete gekregen. Alleen om het feit dat ze het niet tijdig gemeld hebben en niet tijdig die uh, terugroepactie hadden georganiseerd. Ja. Dan hoor ik dat er in Amerika zelfs geld wordt teruggegeven als het brandstofgebruik tegenvalt. Ja, nou dat is een, dat is een actie die, uh, van, van de Koreaanse merken Kia en Hyundai. Uh, die beloofden in advertenties en in, in de instructieboekjes ook een bepaald brandstofverbruik. En nu blijkt dat het gemiddelde in de praktijk een paar tiende ongunstiger uitpakt. En uh, niet helemaal uh, zonder druk van de consumentenorganisaties... hebben die twee merken nu besloten om het verschil, het uh, extra verbruik ten opzichte van dat beloofde verbruik te gaan uitbetalen en ook te blijven betalen zolang de eigenaar de auto in bezit heeft. En, en die auto nog niet 700, en dat gaat ze? 775 miljoen dollar kosten. Als je je auto nog niet bij een merkdealer hebt gekocht, Wim... hoe weet je dan of jouw auto misschien terug moet naar de garage? Nou, dat is, dat is dus uiteindelijk uh, het belangrijkste aspect... van deze hele terugroepactie is altijd dat... wanneer de veiligheid in het gedrang is, dan moet het publiekelijk gebeuren... zodat de boodschap ook overkomt bij de mensen... die uh, zeg maar een tweedehands auto ergens onderweg gekocht hebben... bij een, een uh, geen merkdealer, uh, zodat die toch op de hoogte gesteld kan worden. Okay. En verder is er natuurlijk ook nog de kentekenregistratie... bij de, bij de Rijksdienst, waardoor uh, op een gegeven moment ook mensen op die manier benaderd kunnen worden. Wim Oudeweerink, graag tot volgende week. Tot volgende week. De Buis vanavond om vijf voor half negen, aansluitend aan De Wereld Rijd Door. Een nieuwe aflevering van De Wereld Rijd Door University met Robert Dijkgraaf. De vorige aflevering over de oerknal was al verbijsterend interessant. En vanavond gaat het over het kleinste deeltje van het heelal op Nederland 3. En BBC 2 zendt om tien uur een portret uit... over de onvolprese David Attenborough. Het is deel 1 van een driedelige serie... waarin de oude man terugkijkt op 60 jaar maken van natuurfilms. Jurgen van den Berg zo meteen. We gaan even bellen met Roger Vleugels... over de onthulling in dat boek van Hans LaRouche... dat allerlei correspondenten hebben benaderd door de MIVD. En de stelling in stam.nl... er wordt te veel gesomberd over de Nederlandse economie. Vind je dat ook? Een beetje wel. Surf naar de Gids.nl. Bacconi Award...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 Ga naar 360 magazine.nl. Macro, Philips 32 inch, Full HD, Internet LED TV, slechts 319 euro. Vanavond in Cairo, Reporter, de risico's van duurzame energie. Biovergisting zou een goudmijn zijn, maar bezorgde politie handen vol werk. In biogasinstallaties die met miljoenen subsidies zijn neergezet, wordt illegaal afval verwerkt. De biogasbeerput. Vanavond in Reporter, 10 voor half 10 bij de Cairo op Nederland 2.